In het hele land staat er nog zo'n 200 kilometer file. Dit zijn de langste in de Randstad. A4 naar Amsterdam voor de Schippeltunnel, 8 kilometer. De A7 vanuit Hore naar zaandam voor knooppunt Zaandam, 9. A9 naar Amstelveen, tussen Beverwijk en Badhoevedorp 10. A12, Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maandenbroek en Driebergen, 12 kilometer. En de A12 naar Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg, 10 kilometer door een ongeluk. Daardoor loopt het vast op de A13 vanuit Rotterdam voor het knooppunt Ippenburg, 6. En op de A28, Zwolle-Utrecht, Tussen Nijkerk en Leusden 9 kilometer. A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam. Tussen Voorhout en Knopendburgerveen 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja Goose. Alice Kenji en de Starkillers en Pressure. En daarvoor Stevie Wonder en Part-Time Lover. En welkom bij het tweede uur van uh, Zondag in Kermeland. Van harte welkom, het is 11 uh, over 3. De zondagmiddag van ZFM Zandvoort. En um, ja, zoals gebruikelijk...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 Artsen voorspellen een compleet herstel. Ah, het is toch mooi dat het uh, tegenwoordig kan. Een hele meisje. negen jaar. Negen jaar en zes nieuwe organen. Nou, applaus, voor de, voor, applaus voor de dokter. Ben jij thuis al donor? Ik ben, ik ben donor, ja. Ik uh, wil het doen, maar ik vergeet het niet op te geven. Nou, het is heel makkelijk. Je kan ook gewoon online. Hè? Even gewoon kort aanmelden ja, met je DigiD. Maar dat vind ik ook. Je. Gaan we het zo even doen? Maar ik heb ik het trouwens al laatst gedaan? Maar ik heb ik het al gedaan trouwens? Oké, okay, nou ja.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 Jij, jij, jij hebt ook geen grammetje vet aan je, je laf. Er zit hier um, een man in de studio, moet ik zeggen. Vind je hem dik? Vind je hem dik? <laughs> je hem dik? Ja, slank is anders. Oh. Hey, um, drummers. Dus drum je, ben je over het algemeen heel slim?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 Vind je ervan? Ja, ik ken het origineel niet. Nee, dus ben... maar wat vind maar, je van dit nummer? Ja, ik vind het een leuk nummer. Ik ja, he? het, uh, Maar heb je van mij even het origineel, omdat ik even kan horen? Nou ja, dat laat ik je straks eventjes horen. Ik heb hem nu niet bij de hand. Oh. Um, This is my jam, zeg maar mijn alarmschijf slash van deze week. Um, wil je nou al mijn uh, favoriete liedjes elke week horen? Dan kan je gewoon even kijken op www.thisismyjam.com slash Rudy Nicola. Daar kun je elke week mijn naar, uh, Alleen maar op dit wordt nog wel een hitje. Hey, zo meteen gaan we ze echt weggeven. De kaartjes voor de huishoudbeurs. Dus telefoon en papier bij de hand. En wie weet win jij die kaartjes. Zondag in Camerland. En hier is MUZIEK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 Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn nog de langste files in de randstad. A4 naar Amsterdam voor de Schipholtunnel 5 kilometer. En op de A9 ook naar 1, tussen Beverwijk en Bad 10. Aan de zuidkant van Amsterdam op de A10 richting de A1 tussen Diemen en de Rij 5. En op de A12 Den Haag-Utrecht ook weer 5 kilometer tussen Woerden en de Meren. Andere kant op, A12 naar Den Haag dus. Daar staat tussen Zoetermeer en Noorddorp 5 kilometer. En op de A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Leuze 10.